De coalitiepartner VVD is wel voor boring naar Schaliegas, Critici zijn bang voor milieuschade. De politie van Boston heeft nog drie mensen gearresteerd... voor de aanslag bij de marathon. Het drietal zit vast. Het gaat om studenten, kennissen van de 19-jarige Jagar Tsarnaev... die is aangeklaagd voor het plegen van de aanslagen. De drie nieuwe verdachten zouden de rechtsgang hebben verhinderd. Ze worden ervan beschuldigd dat ze na de aanslagen... een rugtas en laptop van Tsarnaev hebben meegenomen en vernietigd.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 In de loop van de nacht en ochtend op meer plaatsen lichte regen. Later op de dag af en toe zon, tot maximaal 19 graden dan. Dit was het NOS Journaal. De Verkeersinformatie files door werkzaamheden op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, bij Knoopend Hoevelaken, 2 kilometer. En de A27 naar Breda, bij Werkendam, 3 kilometer. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto.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 Jongen, jongen, dat stond niet in de folder. Oorlog in mijn hoofd. Morgenavond, half tien, Nederland 3. Met het laatste half uur van de halve finale in de Champions League... tussen Barcelona en Bayern München... Het is al niet meer de vraag wie de finale gaat halen... maar misschien nog wel Ronald van der Geer en Bas Ticheler... of Barça de eer nog kan redden... Ja, dat is een goede vraag. Voorlopig lukt dat niet na 62 minuten. Uh, 0-1 is de stand. Barcelona bij een minuutje door de goal van Robben. Pedro met een voorzet. bal wordt uh, niet gekopt door Fabricas, die er wel opduikt in het stadsgebied. Dan komt de bal voor de voeten van Iniesta, die gaat vanaf dat schieten. Schiet tegen van buiten op. Krijgt nog een herkansing, die wordt door van buiten weer de andere kant op getrapt. Het zou mij niet eens verbazen als zelfs de eerredden Barcelona niet gegund is. En nou is het heel makkelijk om cynisch te gaan doen over Barcelona. En dat je zegt, kijk, ze kunnen er ineens helemaal niks meer van. Dat mag je niet doen, omdat Barcelona eh, de beste ploeg is geweest ter wereld van de afgelopen jaren. Zoals ik eerder in deze uitzending zei, misschien wel de beste ploeg ooit is geweest. Of in ieder geval één van de beste ploegen ooit. Want eh, er zijn er nog wel meer grote elftallen geweest in de geschiedenis. Waar eh, iedereen die van voetbal houdt zo onwaarschijnlijk van genoten heeft. En wat zo ongelooflijk knap is geweest. Maar het lijkt er toch wel een klein beetje uit... Um, en dat is wel in die twee confrontaties met Bayern München. Wat denk ik wel nu de top van Europa is. Wel heel duidelijk te zien geweest. Terwijl nu Bayern München een beetje slordig wordt. En balverlies leidt in het strafschotgebied. Alexis Sanchez pikt de bal op, schiet. Maar dat schot wordt alweer geblokt. En levert nog een hoekschop op. Dit is eigenlijk een hele gekke vraag. Gaat Barcelona nog de eer redden? He? Het, is, uh, het is een hele ongewone vraag eigenlijk. Omdat je altijd vanuit winst hebt gesproken voor uh, Barcelona. Het publiek zal daar ook wat aan moeten wennen. Moet zich nu uh, eigenlijk blij maken met hele kleine dingetjes. Uh, staat nu wel op voor Iniesta die ook, nadat Xavi al naar de kant is gehaald, ook naar de kant gaat bij uh, Barcelona. Toch twee sterke houders die er nu uitgaan. En weer niet Messi, ja, die hoeft ook niet meer te komen eigenlijk in deze wedstrijd. Thiago. Thiago Alcantara is uh, voluit zijn naam. Wij volstaan met uh, Thiago. Die is uh, in het uh, veld gekomen. Corner van uh, Barcelona genomen. Door Mansukic. weggekopt uit eigen strafsomgebied. Schweinsteiger doet vervolgens de rest. En dan wil men eruit via Müller. Maar de bal gaat uh, richting een uh, speler van Barcelona. Maar ergens onderweg is uh, Robbe aangeraakt. Gaat nu uh, tekeer tegen de strijdsrechter en zegt... Uh, let daar toch eens op, wie is het? Het is uh, Adriano, die inderdaad een hele nare trap heeft op het onderbeen van Arjen Robbe. Hij heeft enige reden tot klagen nu. De man van de enige goal tot nu toe in deze wedstrijd... die 65 minuten oud is en dus de tussenstand kent van 0-1. Er is uh, druk gedaan de afgelopen jaren over de Spaanse finale. Uh, vorig jaar met nadruk... toen Bar Barcelona en Real er in de halve finale allebei uitvlogen. Er is uh, eigenlijk al een paar jaar druk over gedaan, maar die Spaanse finale gaat er niet komen. Natuurlijk, die is er al geweest in 2000, Real Madrid en Valencia. Er is ook al een Engelse finale geweest in 2008 in Moskou met Manchester United en Chelsea. Er is een Italiaanse finale geweest op Old Trafford in 2003 met AC Milan, dat won van Juventus. En er gaat een Duitse finale komen met Dortmund en met Bayern München, dat dus nu... In Barcelona met 1-0 voorstaat door die goal van Arjen Robben na 66 minuten. En als Barcelona begint met wisselen, Messi die op de bank zit niet inbrengt. Maar wel Iniesta en Xavi naar de kant haalt. Dan weet je wel hoe laat het is. Dan, Hij uh, loopt niet in warm. hè? Nee, nee, dat is klaar. Waarom zou je daar nog iets mee riskeren terwijl het niet nodig is? Er gaat ook aan de kant van München gewisseld worden nu. Daar gaat... Naar de kant de heer Schweinsteiger zoals de heer Van der Geer keurig aankondigde. Want als je niet helemaal fris bent, neem daar dan ook maar geen risico mee. Die heeft het nog twintig minuutjes uitgezongen in de tweede helft. En Luis Gustavo, Braziliaan, komt voor hem als vervanger. man die uh, vorig jaar nog met enige regelmatig in de basis stond. Nu uh, eigenlijk alleen maar in de B-wedstrijden opdraafd. Zoals er uh, afgelopen weekend tegen Freiburg gespeeld werd. Met een totaal B-elftal. Alleen uh, Boateng van uh, de huidige groep... Nee, Manchukic heeft ook gespeeld. Maar die heeft natuurlijk vorige week niet gespeeld vanwege zijn uh, schorsing. Maar een uh, totaal B-elftal. Emre Can maakte de enige goal van uh, de wedstrijd. En en zo, raakte, raakte die man? Het, uh, ja, raakte hem wel aan. Hij claimde in elk geval. Ja. En hij kreeg hem van de, van, de, van, de, van de Duitse voetbalbond. Dus dat moet het dan maar zo'n beetje zijn. Vrij stof als je kiri hebt mensen van, die niet hebben ja, Maar van Starke tot aan uh, deze... Uh, Amerikaan. Het waren allemaal jongens die we verder in deze wedstrijd niet gaan zien. Alexis Sanchez vanaf de linkerkant met een voorzet namens Barcelona. Maar het is niet eens een voorzet te noemen. Het kan onderschept worden door Ribery en uitverdedigd worden verder door de aanvoerder Blauw. Laam. Nou, nog even één dingetje over dat tweede elftal van Bayern. Om aan te geven dat het dus in de breedte wel redelijk goed zit. Die winnen dus toch weer gewoon. Zij het met 1-0. E Freiburg niet de grootste tegenstander, maar toch wel weer gewoon winnen. En dat zonder al te veel problemen doen. Dat is knap hoogtepunt van die wedstrijd overigens begreep ik dat er een vrouwelijke streaker op het ja, veld is geweest. Ja. Dat was leuker dan de wedstrijd zelf uiteindelijk. Balbezit voor ja. Daniel Alves na 68 ja, minuten. Die, die, die, die had een aantal oh, meters ja, dit toch huis, te lopen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, okay. ja loopt boven. Ik zag zelfs nog, dat was wel grappig, ja, dat kunnen we allemaal best wel vertellen. De Gomez, die, er waren natuurlijk heel veel stewards die erachteraan liepen. En je zag Gomez een beetje verwijtend naar die steward <laughs> reageren. Van, waarom doe je nou zo je best, man? Dat is toch leuk? Maar goed, dat vond uh, de beveiliging, de orde dienst in München dus blijkbaar niet. Goed zo, drie ballen in het veld. Balbezit voor uh, Daniel van Buiten, die hem uh, terug speelt Naar Manuel Nooier. die op zijn beurt... terwijl de van Barcelona wel twee zijn richting oplopen... de bal keurig weglegt aan de rechterkant. Mandzukic, de bal gaat terug naar Laam ter van de middellijn. Het jagen van Barcelona is wel nou ja, in die zin voorbij... dat het gebeurt wel, maar het gebeurt niet op de goede manier. Zo kan je er heel makkelijk onderuit voetballen. Er zijn er twee die meedoen en de rest staat maar stil en te kijken. Dan is het zelfs voor een amateur elftal nog makkelijk om een vrije man te vinden. Dat doet Bayern dan ook maar even nu... Wat lichtzinnig gedacht door de invaller. Gustavo die even geen idee had dat er iemand in zijn rug stond. Het loopt goed af omdat Bayern de bal houdt. En dan wordt er gezocht in het strafgebied naar Mandzukic. Maar die stond op de rand van het strafgebied En niet bij de achterlijn. En daar ploft wel de bal neer. Na 68 minuten en 23 seconden. Joep Hainkers is wat heen en weer aan het lopen buiten zijn de koud. Joost mag weten waarom. Messi kijkt vanuit de de die daarnaast dicht nog altijd toe. En weet, dat weet iedereen, het is gedaan. Het is 0-1. Robben maakte de goal. Het is nog 21 minuten uitzingen. Adriano past de bal in de breedte. Barcelona heeft even balbezit tot nu. Want Luis Gustavo, de nieuwe verse man... Zet eventjes de voet dwars bij Fabregas. In de middencirkel uiteindelijk wordt Alves wel gevonden. Aan de rechterkant halverwege de helft van Bayern. Ribéry kijkt daarnaar. Müller die daar ook staat, kijkt er ook naar. En zo mag Barça daar rustig de bal rondspelen. Song. Maar weer over de middenlijn terug naar eigen helft. Vervolgens Piqué die stapjes voorwaarts maakt en uit de middencirkel komt. Verplaatst het spel naar Adriano aan de linkerkant. Lang balbezit nu voor Barcelona. Adriano durft de actie richting Laam en achterlijn niet aan. Dan maar weer terug en vervolgens weer Piqué aangespeeld. Ja, en Bayern staat goed en zet eigenlijk alles vast. Dan maar over de zijkant. Alves vanaf de rechterkant voorzet. Weggekopt door Boateng. Bal over de zijlijn. Het is um, 70 minuten geleden dat we begonnen zijn aan deze wedstrijd plus rust. Het is 1-0 voor Bayern. Wij weten wel wie er 25 mei in de finale staan op Wembley: Borussia Dortmund en Bayern München. En over 20 minuten weten we dat helemaal zeker. En de langs de ring met Henry Schut.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 She's going, yeah, she's leaving She is headed Dat zou je net zien. Dan draaien we een plaat. Bas en Ronald. Dat is terecht. Want, uh, zoveel was er niet meer te halen. Pasbaar. Maar het wordt nog erger voor Barcelona. Het wordt 0-2. En tot overmaat van ramp. Uit een voorzet van Ribery, Simpele aanval. Het ligt helemaal open achterin bij Barcelona. Uit die voorzet van Ribery schiet Piqué. Dan ook nog net hij. Een van de grote heren. Een van de steunpilaren de bal. is zijn eigen doel. Die wil hem wegtrappen. Raakt de bal. Werkelijk vol. Komen verkeerd. En Rostem langs de doelman. Hoewel die was al in de richting van de bal aan het lopen. Ik denk dat hij hem zelfs met zijn knie raakt. In het dak van zijn doel. En zo is het 2-0 voor Bayern München. En nou kom je langzaam op het punt dat het vernederend wordt. Uh, ik heb gezegd je moet met het grootste respect spreken over Barcelona. Ook nu nog. Je moet daar niet cynisch over gaan doen. Maar je komt nu bijna op het punt dat je straks het elftal gaat zien... dat de afgelopen jaren het internationale voetbal... op niet mis te verstaande wijze heeft gedomineerd. Die straks zo gefrustreerd zijn in een elftal waar Messi op de bank zit. Waar dus de grootheden Xavi en Iniesta er al niet meer bij zijn. Dat ze straks nog verneinige schoppen gaan uitdelen ja. uit frustratie ook. Dat is echt wat totaal niet bij Barcelona past. Maar je zou bijna als en zeggen ik begrijp wel dat dat niet kan. Fluit maar. Terwijl nu het nog bijna 1-2 wordt. Ook door een kopbal van Via die net naast gaat. Maar ik hoop dat Barcelona zich kan bedwingen en kan inhouden. Om het niet zo uit de klauwen te laten gieren. Want dat zou eh, werkelijk een genante vertoning worden. Uh, dit is eigenlijk al erg genoeg. Nogmaals, ik praat u als voetballiefhebber die de afgelopen jaren genoten heeft van Barcelona. Maar nu tot de conclusie komt dat het werkelijk totaal weg is. Martinez wordt uh, vervangen door uh, Timo Sjoek. Ik meende die frustratie eigenlijk al een beetje te zien in die bal van Piquet. Op het moment dat hij die bal wegtrapt zie je eigenlijk de wanhoop, de frustratie. Nou ja, het gewoon niet lekker in je vel zitten. Zie je in uh, die actie terug. Martinez gaat er dus uit. Timo Sjoek krijgt de speeltijd van Joep Heinkes. En die speeltijd zal een minuut of 18 bedragen. Nee, 16 zelfs nog maar. Uh, Timo Sjoek, die aan het einde van het seizoen vertrekt uit uh, München. Gaat dus dan toch nog waarschijnlijk als bankzitter een uh, finale meemaken. En ook elk geval nog wat minuutjes dus in deze halve finale. En die uh, bal raakt zelfs de paal volgens mij. Die, uh, ja. die kopbal uh, waar we het mee. net over hadden. Dus uh, nou, zo was de Barcelona via via er dus nog even heel dichtbij. In elk geval bij een treffer. Je zou het ze eigenlijk gezien de statuur gunnen. Maar ja, daar heeft Bayern geen boodschap aan. 2-0 met nog een kwartier te spelen. Het publiek dat je hoort heeft terecht het Duitse bloed door de aderen stromen. ...trekken altijd erg veel mensen mee uit de München. Nou ja, eigenlijk uit heel Duitsland, want Duitsland, Bayern is natuurlijk een topclub. Heeft overal in de wereld, maar ook overal in Duitsland, fans. En vanuit diverse luchthavens in Duitsland zijn ze aangevoerd hier vandaag in Barcelona. Zien nu dat Laam het balbezit heeft. De bal ook wat gelukkig meekrijgt, uiteindelijk in ingooi. Dat hij de bal via Thiago over de zijlijn speelt. Nog een kwartier te spelen dus. Bayern op 2-0 bij Barcelona. En Philip Blaam gaat ingooien. Philip Blaam die nog voorafgaand aan deze wedstrijd zei. Ik kan uit de praktijk een voorbeeld zomaar ineens opnoemen van een ploeg die een 4-0 voorsprong verspeelde. En dan hoefde hij niet eens zo heel ver terug. Het was geen wedstrijd van zijn Bayern München, maar het was een wedstrijd van het Duitse elftal. Dit seizoen nog oh, ja. tegen Zweden waarin ze met 4-0 voor stonden. U weet het vast nog wel. En het uiteindelijk 4-4 werd. Nou, dat was een, een dikke waarschuwing. Het grootste gedeelte overigens van dit Bayern speelt in het Duitse elftal. Dus uh, kon uh, wat dat betreft meepraten met de aanvoerder Philip Blaam. Balbezit voor Mansoukic. Nou, we hadden het er vooraf even over. Uh, gek genoeg, wat zijn nou de wedstrijden waarbij je bent geweest. waarin de grootste achterstand ongedaan werd gemaakt? Wil Robben nog een kopkans krijgen? Nou, niet Robben kopt, maar Müller kopt. En het is gewoon 3-0 voor Bayern München. De bal komt weer via de linkerkant. Via Ribery voor. Dan staat Robben even voorbij de tweede paal. En uh, laten we zeggen, twee meter voor hem staat Müller. Het lijkt er in eerste aandacht op dat die bal in de buurt van Robben komt. Maar die bal komt op het hoofd van Müller. En die kopt de bal bij de tweede paal. Omdat bij Bayern München, of bij Barcelona eigenlijk niet meer serieus meespringt. Kopt hij de bal gewoon in de korte hoek langs Valdes Die zich in de steek gelaten voelt, denk ik, door zijn verdedigers. Het is 0-3. Robben, een eigen goal van Piqué. Müller, het zijn koude killercijfers die hieraan... Nou ja, alles eigenlijk een einde maken. Er wordt niet gedekt, er wordt niet gesprongen, er wordt niet meegelopen. Er wordt de tegenstander geen strobreed in de weg gelegd. Müller kan makkelijk profiteren. Adriano en uh, wie is dat? Bartra zijn gewoon te laat. De keeper kan niks meer doen. En ik moet ineens denken, arme, arme Valdes. Die vandaag zijn honderdste Champions League oh ja. wedstrijd speelt. Het is een uh, lijstje, de zeventiende speler die die barrière slecht. Terwijl Laam naar de kant gaat, nog wat bedankjes krijgt. Het is sneu voor hem dat zijn honderdste wedstrijd, de eerste was in 2002... tegen Club Brugge, ja, de Vergaal, honderdste he? zo moet uh, eindigen. Het was onder Louis van denk ik, 2002. Uh, ja, dat denk ik ook. Ja, ja, mooi Louis lijstje, Louis. hoor, met mensen van boven de 100. Raoul, Gix, Maldini, Seedorf, Xavi. Ja. Goed, 0-3. Nou, Ik heb wel alle drie de wissels goed voorspeld. Ja, ik pak, pak het moment <laughs> zelf nog even. Ik wacht even op jou. Maar, uh, want Laam is er uh, inmiddels ook uit... Ik heb even niet gezien wie er voor hem binnen is gekomen, maar ik zie nummer 13 ineens meelopen. Dus dat is Ravinha. Dat is de Braziliaan, die overigens ook afgelopen weekend tegen Freiburg speelde. Dat is de stand-in, kwam eigenlijk over van Genua. Speelde in het verleden bij Schalke, maar uh, flopt eigenlijk wat in Italië. Speelde aan het begin van het seizoen nog wel, toen uh, Laam linksback speelde, maar inmiddels vaste bank zit er. En stand-in dus voor de aanvoerder. Philip Laam van Bayern München mag nu dus spelen. Alle spelers die dus op scherp staan zijn er dat betekent dat alleen Luis Gustavo nog kans maakt om de finale te missen. Want hij is juist als invaller gekomen. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt op uh, Müller. Dat gebeurt uh, door uh, Piqué. Ja, daar, daar straalt nou werkelijk alle frustratie vanaf. Kijk, deze actie, maar ook de manier waarop hij wegloopt. Dat is misschien wel iemand die je tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Die nu nog gaat mopperen tegen de scheidsrechter. Ja, het maakt eigenlijk toch allemaal niet meer uit, jongen. Hij krijgt nu een gele kaart, mist de volgende wedstrijd. mist de, mis de finale. die is in het volgende seizoen. Dat is dan de eerste groepswedstrijd. Daar uh, zal hier mag je, niet ook. Nemen, hier je, mag je niet mee ook doen. Maar hier kan je ook rood vergeven. Ja, ja. Ja. Omdat je zo ongelooflijk wild erin komt glijden. Ja. Alleen, wij hebben niet beschreven denk ik wat er precies gebeurt, Bas. Dus, uh... Nee, nou ja, hij, er is een bal bij de achterlijn... waarbij uh, Bayern, de Bayern-speler Müller probeert om daar nog bij te komen. En hij komt van achter gewoon als een dwaas inglijden. geen enkel oog meer voor de tegenstander. Of uh, voor de bal, alleen maar voor de tegenstander. Gewoon blind erin glijdt. Terwijl Robert de Vrij Schop nu neemt, komt bijna op het hoofd van Mandzukic. Belandt dan uh, zeg maar tussen Mandzukic en twee verdedigers in... Gaat omhoog en in de handen van Valdes. Maar als je er zo wild in komt. Ik vind eerlijk gezegd ook goed dat Scormina de scheidsrechter ook zich, laten we zeggen, een beetje invoelt met de situatie. Met de speler en zegt, oké, okay, ik doe het af met geel. Maar strikt genomen kan je hier volgens mij een rode kaart vergeven. Nou ja, oké, okay, laten we er maar bij zeggen dat het goed is... dat dat de heer Piquet met ook al een eigen goal achter zijn naam bespaard blijft. Uh, elf minuten nog. Ik hoop dat er geen extra tijd bij komt. Ik hoop ook dat uh, Bayern zegt, het is wel goed zo. Want ik heb echt het gevoel als Bayern nog... Even gas geven, voor het echt nog nul ik heb het al. idee dat ze dat willen. Ik heb het idee dat ze opstaan naar een vernedering. Op een of andere manier. Nog, Pique, nog erger dan. Piqué krijgt, ja, nog ergere vernedering. Piqué krijgt een vrije trap, omdat er een overtreding wordt gemaakt door Ribéry. Die, uh, dat is eigenlijk ook opvallend, de aanvoerdersband van Laam heeft overgenomen. Dat is toch echt alleen maar om deze man een beetje in het gereel te houden... dat ze hem dan maar aanvoerder hebben gemaakt. Dat doet hij dan misschien nog wel slim, die Joep Heinkes. Maar Ribéry is nu aanvoerder van Bayern München na het vertrek van Blaam, Terwijl Piquet een bal terug moet spelen naar zijn doelman Valdes. Balletje aan de voet van Valdes. Lange bal bedoeld voor, ja, op het hoofd van Mansoukic. Die dus weer inlevert bij, uh, of zo levert, Barcelona weer in bij Bayern München. Mansoukic in een veldduel met Adriano. Weer een overtreding, vrije trap voor uh, de ploeg. Uit Duitsland en Messi zien wij uh, zitten toe te kijken. Heeft gewoon lekker de dikke jas aan. Hij komt uh, vanavond niet meer in actie. Die gaan we niet meer zien in de Champions League dit seizoen. Ja, we zien uh, straks over een uh, minuutje of tien ook geen enkele speler van uh, Spaanse oorsprong meer terug. Ja, Martinez. dat is de enige Spanjaard straks in de finale van de Champions League op Wembley op uh, 25 mei. Als uh, Bayern speelt tegen Borussia Dortmund. Het is 3-0. Met nog 10 minuten te spelen. Het wonder van Nou kamp is dus nooit gekomen deze avond. LOS langs de lijn. Tot 11 uur met Sport en Muziek. Krijsley Brothers met This Old Heart of Mine. Hoe lang duurt de leidensweg van Barcelona nog, Ronald en Bas? Nog een uh, minuutje of uh, zeven, terwijl er nu een leidensweg bij is gekomen. Want uh, Thiago en van buiten zijn keihard met de hoofden tegen elkaar gekomen... in het uh, strafschopgebied van uh, Bayern München. Overigens de duidelijkheid, nog zeven minuten en een 3-0 voorsprong voor uh, Bayern. Beiden moeten even opgelapt worden... Leek in eerste instantie dat Thiago het allemaal met zijn elleboog deed. Maar die elleboog raakte in het hoofd van de Belgische verdediger niet. Maar zijn hoofd, des te meer. Het hoofd is van Thiago tegen het hoofd van Van, van Buiten. Nou, beide zijn of op worden opgelapt. Van Buiten zou normaal gesproken wel tegen een stootje moeten kunnen ongekend populair in Duitsland eigenlijk al vanaf het begin dat hij daar speelde. Ik hoorde het verhaal pas, Bas. Ik weet niet of jij het kent. Maar Van Buiten is met name in Hamburg... waar hij terecht kwam na zijn periode bij Olympique Marseille... met groot gejuich ontvangen. Omdat Pa Van Buiten daar al een wereldster was. Omdat hij daar aan vrij worstelen deed. Dat, ik ga er even lekker voor zitten, hoor. Dat voormalige wwf achtige worstelen. Daar was Pa Van Buiten de grootheid in. Dat showworstelen. Show en dat deed hij met name in Duitsland en in Hamburg was daar een hele kring van en daar was Pa van Buiten al ontzettend populair. En dus was het extra leuk dat Zoon van Buiten toen bij uh, HSV kwam, uh, kwam voetballen. En eigenlijk heeft hij in heel Duitsland wel een bepaalde populariteit. En ja, hij wil ook op zijn 37, is hij geloof ik? 35. 35, zijn, zijn contract nog een jaartje verlengen. En ja, Bayern schijnt voornemens te zijn om hem dat nog te gunnen. Nog een jaartje, jaartje want extra want anders voetballen. Komt die vader langs. Anders komt die vader langs. En uh, ja, die heuners heeft natuurlijk ook al jaren niet meer gevochten... Hoewel, met de Belastingdienst vecht hij op dit moment de stevig Robertje uit. Nog vijf minuten, 3-0 voor Bayern. Het is tijd voor grapjes. Laten we hopen dat er niet te veel extra tijd bij komt. Ik ben trouwens wel benieuwd wat die scheidsrechter doet. Want je, ja, je moet nu na 90 minuten fluiten zeggen, dit was het wel. Maar die scheidsrechter zitten zo volgestopt met allerlei richtlijnen van de UEFA. En zijn zo bang om daar eens niet aan te voldoen. Dat er, uh, let op, straks gewoon nog drie minuten extra tijd bij mm. komt of vier als we pech hebben. Ja. Barcelona heeft nog uh, een paar minuten om eerder te redden. 85 minuten op de klok 0-3. Er komt een aanval bij. Fia op de rand van het stadsgebied gaat schieten. Maar dat recht in de handen van Nooyen doet. Die dus in de tweede helft wel een paar keer op de proef is gesteld. Eén keer is gered door de buitenkant van de paal. Naar die kopbal van uh, Fia. Naar... 74 minuten, dat was eigenlijk het gevaarlijkste moment. En daaromheen zijn het toch vanavond een schoten van afstand geweest... en een paar combinaties waarbij net geen voetje tegen de bal kwam. Maar het is van Barcelona kant echt veel te weinig geweest. Het is eerlijk gezegd niet eens meer een verrassing dat het vanavond zo loopt... maar meer een bevestiging van wat ik vorige week al gezien heb. Namelijk dat Barcelona niet meer zo goed is op dit moment althans. En Bayern München ongelooflijk goed is. En natuurlijk verliest Barcelona wel vaker een halve finale. Bijvoorbeeld vorig jaar nog tegen Chelsea... Hadden we het al over? Toen had Chelsea anderhalf procent En had Chelsea geluk en counterde het. En was Barcelona beter. Maar de zaken liggen toch wel anders. Want Barcelona is over 180 minuten voetbal tegen deze Duitse kampioen. Eigenlijk gewoon van het kastje naar de muur gespeeld. Zoals het dat vroeger graag andersom deed met tegenstanders. Maar nu is het voelt hoe dat ook weer was. Als het tegen je uh, wordt gebruikt, zal ik maar zeggen. Komt er nog een goal van de Spaanse ploeg? Nog 3,5 minuut. Ronald wakker worden. Ja, nog 3,5 minuut. En uh, ja, ik zit even te kijken wat er eigenlijk nu gebeurt. Het Moet gewoon ingegooid worden, denk ik. Maar er komt nog een wissel aan. Vandaar even dat oponthoudt. Uh, Bartra wordt uit zijn lijden verlost. De man die dus centraal achterin moet spelen. Bij gebrek aan uh, Beter. Wie is er voor hem ingekomen? Heb jij dat gezien, Bas? Nee, nou, maar dat moet het bijna wel. Uh, nou, dat is Montoya. Dan ja, weten we dat uh, bij de deze Montoya ook weer zit voor uh, Barcelona, maar uh, zoals eigenlijk de hele wedstrijd slordig inleveren bij aanvoerder Ribéry. Timo Schouk stuurt vervolgens nog uh, Alaba weg aan de linkerkant van het uh, veld. Hij heeft uh, alle ruimte voor zich, houdt nu in, kan uh, terugspelen, kan eigenlijk alle kanten op. Maar uiteindelijk speelt hij daar Ribéry weer aan. Krijgt de bal weer even zo hard terug. Müller, linker punt, Komt naar binnen, draaien, kijken, Robben aanspelen. Die zou ook naar binnen kunnen komen. Kan ook wachten op Ravinha. Nee, wie is dat? Ja, dat is Ravinha. Ravinha schiet vervolgens de bal wat gehaast naast. Terwijl je zou kunnen denken, aannemen en nog even terugleggen. Stonden twee man voor de goal, geloof ik. Nog even alles compleet maken. Martin Montoya valt dus in voor Bartra bij Barcelona. Met nu nog twee en een half minuut. Op de klok. Er gaat dus weer eens een Duitse winnaar van de Champions League komen met de, de Dortmund-Bayern finale. Dat werd wel weer eens tijd ook. Bayern München zelf is de laatste Duitse winnaar in 2001. En in het laatste decennium ging de titel drie keer naar Spanje, drie keer naar Engeland, drie keer naar Italië. En nog één keer naar Portugal. Maar de Duitsers hebben het gevoel normaal gesproken dat ze wel weer eens aan de bus zijn. Natuurlijk twee finales van Bayern in de afgelopen jaren. Maar die gingen dus zoals u weet verloren tegen Inter en tegen Chelsea. Het is toch ook wat voor de derde keer in vier jaar tijd de finale bereiken. Dan tel je toch wel serieus mee. En als je in de halve finale Barcelona thuis met 4-0 en uit nu met 3-0 zou verslaan. goede dag. Er zijn toch denk ik weinig halve finales geweest sowieso. Waarbij het verschil zo groot is geweest. Met, met, met 7-0 als doelsaldo. Ja, dat zou je eens in de historie moeten terugkijken. Maar ik denk het ook niet. Um, misschien Bayern tegen, was dat tegen Lyon. Is dat ook niet een halve finale geweest? Waarin Bayern eigenlijk wel heel dat erg makkelijk over Lyon ja, liep? Daar herinner ik me nog wel van dat daar veel goals vielen. Maar inderdaad dat het verschil zo extreem groot is geweest. Nee, dat, uh, dat kan ik me ook niet zo snel voor de geest houden. Balbezit. Nou, heel even voor Ribéry. Timo Sjoek herstelt het als Ribéry de bal dreigt te verliezen. Nog een minuut en acht seconden als Ribéry nog eens aanzet. En terecht komt op de helft van Barcelona. Müller wil die bal wel hebben. Het is net alsof er een paar pilonnen staan waar ze omheen proberen te spelen. Barcelona beweegt niet meer. Barcelona is eigenlijk wel klaar. Ja, ik heb het idee dat Bayern ook denkt, joh, fluit lekker af. We zijn klaar. We gaan die finale in. Maar het zal extra lekker smaken. Dat de laatste keer dat Bayern hier speelde, verloren met 4-0. Heeft natuurlijk op dit veld nog zo rampzalig die Champions League finale verloren. Dus wat dat betreft een keer met een goed gevoel hier die tunnel in gaan is ook wat. Ja, zoals ze met veel plezier Bayern, of Barcelona dan zullen terugdenken aan dat stadion waar ze de finale dus niet gaan spelen. Omdat ze daar twee keer de Champions League wonnen. Barcelona op Wembley. Maar daar ah, zullen ja. ze dit ja. jaar natuurlijk niet gaan uitkomen. Want daar gaan de twee Duitsers strijden. Zoals gezegd op 25 mei zaterdagavond in Londen. Terwijl er nog een bal het in invliegt van uh, Bayern München. Daar weer uit wordt getrapt. En dan zegt het klokje dat we nog tien officiële seconden hebben. Dan ben ik echt benieuwd wat die scheidsrechter nou doet. Ik zie toch meneer klaarstaan met een bord hoor. 4 official. Die gaat er gewoon nog vijf minuten bij. Tijd bij tellen. Uh, let op. <laughs> Müller heeft de bal net binnengehouden. Die komt nu voor de voeten van Gustavo van Ribéry. En dan uh, aan de rechterkant van Müller... En ja hoor, er komt extra tijd bij. Maar een minuut, ze hebben het toch wel een beetje bijgeleerd. Waarschijnlijk is iedereen zo tevreden. Wel extra tijd, want dat moet. En dan maar een minuut. Dat heet dichterlijke vrijheid. Ja, in elk geval doen wat de baas wil. Müller krijgt nog een uh, trapje te verwerken. Komt er een vrije trap aan. Ik denk dat deze minuut totaal gevuld wordt door uh, Bayern München. Dat een vrije trap krijgt vanaf uh, de rechterkant. Müller, ja hij gilt wel als een speenvarken. Wordt eigenlijk niet zo heel erg hard geraakt. En dus een vrije trap, die ribberie. Oh, er komt helemaal geen vrije trap. Dat is dus de reden waarom het publiek zo uh, ja, massaal reageert. Omdat die vrije trap er niet komt. Het is eigenlijk meer een soort overwinning die dan op Müller wordt gehaald. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Barça gaat nog één keer proberen de eer te redden met een bal van Alves vanaf de rechterkant. Door van buiten weggeroeid uit het uh, strafschopgebied. Nog uh, acht seconden. En dan uh, zit het erop. Barcelona 0-3. En dan kunnen we weer speculeren. Is dit het einde van een tijdperk? Of is dat toch in ieder geval in zicht? Daar heeft het uh, wel de schijn van. In ieder geval is duidelijk dat uh, voor wat dat betreft dit seizoen... Bayern München op niet mis te verstaande wijze de regie in Europa heeft overgenomen. En hooguit nog door landgenoten van Dortmund op zijn plaats kan worden gezet. Maar of dat lukt? Goeiedag. Het is voorbij. Het zit erop. Barcelona is over twee wedstrijden werkelijk van het kastje naar de muur gespeeld. Door Bayern München dat werkelijk... Geen Spaanheel heeft gelaten van de ploeg die jarenlang Europa domineerde. En nu in Duitsland met 4-0 wordt weggetikt. Er zijn echt geen andere woorden voor. Weggetikt. En ook hier in eigen huis wordt vernederd door uh, Bayern München met 0-3. Robben, een eigen doelpunt van Piqué en Müller, waren verantwoordelijk voor de doelpunten. In Barcelona weten ze niet waar ze kijken moeten. Want dit hebben ze lang, heel lang niet meegemaakt. En gek genoeg... Bij Bayern München weten ze ook niet hoe ze kijken moeten, want dit had toch ook niemand verwacht. Maar het gebeurt wel. In de monitor verschijnt Bayern win 7-0 on aggregate 7-0, 4-3. Het is onwaarschijnlijk, maar het gebeurt. Tja, de cijfers zeggen eigenlijk al alles. Mark van Hintem, toen Barcelona verloor in de groepsfase van Celtic... toen zei iedereen, ach ja, dat kan een keer gebeuren. Toen ze verloren van Milan in de knock-outfase waren nog de meeste mensen het eens. Ja, dat gebeurt wel eens, maakte het toen ook goed. Vorige week werd het 4-0, toen zei iedereen... Nou, en wat is de conclusie na vandaag dan? Ja, de, de held is gevallen. Hè, en uh, het is inderdaad uh, min of meer een vernedering geworden voor, uh, voor Barcelona. En waar je normaal gesproken meestal op zit te hopen, want zo zijn wij Nederlanders... Hè, dat uh, de held echt ook daadwerkelijk valt, heb ik, dit, uh, heb ik dat nu totaal niet. Omdat het Barcelona is. Barcelona is niet houten, is niet arrogant. En uh, ja, dan komt die vernedering dubbel zo hard aan bij mij. Ja. Dus als voetballiefhebber doet dit jou pijn? Ja, heb voetballiefhebber... eigenlijk in het commentaar van Bas en Ronald ook al doorkomt. Precies, Bas en Ronald ja. zeiden het ook al. Ja. ja, dat voel ik ook zo. Barcelona heeft het fantastisch gedaan... Uh, met, een, uh, met voornamelijk uh, spelers uit de eigen jeugd. Uh, hebben zij gewoon een, een totale hegemonie gehad in, in Europa de laatste jaren. Alleen, uh, ja, nu lijkt er wel op dat het over is. Ik schrik zelf van deze conclusie. <laughs> ja, maar waar doet het dan precies pijn? Want je ziet aan de andere kant toch ook een ploeg die het meer dan verdient. Het ja. is geen luizige Chelsea-overwinning of Intermilaan, of wat we allemaal gezien hebben de afgelopen jaren. Dit is toch ook fantastisch voor een ja, neutrale toeschouwer. en dat maakt me dan ook wel blij. Want uh, ook in de historie verweven zit dat deze beide Duitse clubs... Uh, toch wel vijanden zijn van, uh, van onze Nederlanders. Ja. Maar als je de ontwikkelingen ziet in Duitsland en zeker deze twee clubs... dan gun ik ze van harte. Ja, En je denkt dat je niet de enige bent. Dus wat dat betreft aan populariteit hebben ze ook gewerkt hè, in Duitsland. Ja, precies. Het is ingezet door Jürgen Klinsman later uh, Leu. Maar als je kijkt uh, dat zij qua filosofie totaal veranderd zijn in Duitsland. En uh, waar ze voorheen bijvoorbeeld altijd counterplug hadden die op een, met een vies countertje de 1-0 maakt in de 89 minuut. Zetten ze nu druk op de helft van de tegenstander. Ze jagen af, ze spelen fantastisch voetbal van achteruit. Goed positiespel, verzorgd. Het is een genot om naar te kijken, zowel Bayern als Dortmund. Ja, heeft Bayern eigenlijk vandaag ten opzichte van vorige week... nog weer een stap gezet? Ik bedoel, vorige week werd het 4-0 en toen dachten we met z'n allen... oh, wat knap en wat goed van deze week laten ze zien dat ze het ook kunnen vasthouden. Ja, absoluut. En wat ik dan uh, vooral opvallend vond, ook weer uh, in, in deze wedstrijd... en dat vond ik de vorige wedstrijd ook al, in, uh, in München... is bijvoorbeeld de Ribéry. Dat is toch jarenlang het enfant de geweest van, uh, van uh, bij München. Maar nu is je het rolvoorbeeld van, uh, van, uh, ja, van een prof. Hij krijgt de aanvoerdersband om. Uh, hij liep, uh, nou, die hele linker flank uh, liep hij kapot. Uh, of de rechter flank van Barcelona liep hij helemaal kapot... Uh, de hele wedstrijd en dat deed hij voorheen ook al. Ja, als verdediger, als middenvelder ja, als en kleinbedrijf. Linksbuiten. Ja. <laughs> links ja. ja, fantastisch om te zien. Ja, um, ja Barcelona zelf dan. Um, ja, wat moet je. Eigenlijk moet je zeggen: uh, ze moest uit een ander vaatje trappen vandaag. Maar heeft Barcelona wel een ander vaartje? Nee, dat hebben ze niet. Kijk, dat is ook. Wij dachten ook altijd al, de zogenaamde, of misschien zichzelf benoemde kenners, nee. dat, dat dat wel eens de crux zou kunnen worden bij, bij Barcelona. Omdat ze natuurlijk altijd afhankelijk zijn van het positiespel. En het snel tikken. En als dat niet loopt, ja, dan heb je geen. Plan B, normaal gesproken heb je dan bijvoorbeeld een lange pinchhetter pinch die je erin gooit als stormram. waarmee je nog iets probeert te creëren. Dat ja. kan Barcelona niet. Dan moet ze ook never nooit niet doen. Want dat past niet bij hun speelstijl. Ja, of het verhaal wat we al zeiden dat Messi dan dus eigenlijk blijkbaar moet spelen om dit elftal op toeren te krijgen. Ja. Xavier en Iniesta hadden we het over in de rust. Die zijn dan eigenlijk de aangewezen mannen. Die voor iets moeten zorgen, worden allebei gewisseld. Ja, worden allebei uh, gewisseld en uh, waren ook kansloos. Ik vond vooral Swainsteiger weer uh, ja, überragend, zoals in Duitsland zei, op middenveld. Die was zo goed weer. En ze kwamen gewoon niet uh, aan de bal. Allebei niet. Geen geniale passes gezien, maar ook geen, uh, uh, geen superioriteit uh, uitstralend, helemaal niks. Wat zeggen die wissels jou dan? Dat uh, Villanova op dat moment het opgeeft? Of dat hij een statement plaatst van jongens, ja sorry, maar als jullie het ook niet brengen, dan, dan er maar uit ook. Ja, je, je kan het je bijna niet voorstellen dat hij dat uh, op die manier uh, zo bedenkt. Maar het zou best kunnen, ja. Ja, want anders laat hij je, je staan. Ja. Vond je van je Robben? Ja, die, die jongen die vind ik geweldig. Kijk, er is altijd veel kritiek op hem geweest. Maar ook nu, op de momenten dat het echt moet... staat hij er weer en uh, maakt hij een fantastisch doelpunt. Hij werkt hard voor zijn ploeg. Ja, het is een opportunist. En je kan er van alles van zeggen maar, en vinden. Maar ik heb alleen maar bewondering voor die jongen... hoe hij zich altijd weer weet op te, te richten... op hele belangrijke momenten. Ja, nou moet hij zich dit seizoen wel schikken in een rol. Ja, in elk geval niet als de sterspeler van Barcelona... of van Bayern München, hè, want hij ja, is af en toe ook gewoon gepasseerd. Maar is dat misschien ook wel de kracht dan van Bayern? Dat ze niet ja. die Messi hebben of die Ronaldo? Dat het de kracht is van het collectief? Absoluut. Ja, kijk kijk wat, wat ze op de bank hebben zitten. Vandaag uh, brengen ze van buiten in omdat de centrale verdediger uh, geblesseerd is. Het ja, dat, dat, dat gaat allemaal vlekloos. Uh, Barcelona daarentegen brengt Bartre in. Die natuurlijk lang niet van het niveau Barcelona is. Dat is dan toch het verschil als je dus beschikt over een, over een goede bank. En ja, inderdaad, ze hebben ook bewezen dit seizoen dat ze zonder Robben kunnen. Maar ja, deze ja, ras opportunist brengt toch altijd wel iets extra's. Ik vind het leuker om naar te kijken dan Thomas Muller op de rechterkant. Ja. Al met al krijgen we een Duitse finale en zijn de Spaanse ploegen uitgeschakeld. Uh, kan je daar tevreden mee zijn? Ja, zeker wel. Als je dit, uh, als je de wedstrijden gezien hebt, uh, zowel gisteren uh, Real Madrid uh, tegen Dortmund als nu, dan denk ik dat het gewoon heel terecht is dat de deze beide clubs ja, het gaan uitvechten in de finale. Ja, wat zegt dit nou allemaal, behalve dan dat die Duitse ploegen dit keer beter waren dan die Spaanse ploegen? Moet je dieper zoeken, moet je bijvoorbeeld ook in uh, de financiële situatie zoeken van die beide landen? Is dat de reden ook dat bij Barcelona bijvoorbeeld inderdaad... de tweede of de derde man op een positie niet zo goed is? En bij Bayern München wel? Of ga ik dan te ver? Ja, ik denk uh, dat Barcelona geld zat heeft. Ondanks het feit dat ze geloof een half miljard schuld hebben... Uh, uh, worden er altijd weer wegen gevonden in die landen om spelers aan te trekken. Alleen, ik denk wel dat de competitie in Duitsland... op dit moment het sterkst is van Europa. Ik denk dat dat gewoon echt... Uh, ja, als een paal boven water staat. Deze competitie floreert toeschouwersaantallen. Er zit enorm veel geld, enorm veel uh, clubs die gezond zijn... Hè, die dus een gezond beleid voeren, een bepaalde filosofie hebben... die het Nederlands uh, uh, benadert. En daarmee uh, ja, krijgen ze succes. En ja. Uh, ja, dat zal de komende jaren ook nog wel zo blijven. En het ultieme bewijs is daar, hè, de Champions League finale. Ja. Louis van Gaal zei het trouwens al hè, een paar maanden geleden... Dat ja de eigenlijk... competitie is het sterkst. Toen ja, maar... dachten we nog, nou, nou. Ja, ja maar hij heeft, uh, ik vind dat hij gelijk heeft. Het is ja. echt zo. Dank je wel voor vanavond, Mark. Um, jij gaat er je laatste week in als de technisch manager van Willem II. We begonnen de avond er ook mee. Um, wat zou je willen gaan doen eigenlijk? Want je hebt nog niks, hè? Nee, ik heb nog niks. Nou, ik vind dit eigenlijk wel leuk. <laughs> Dan heb ik zo het vermoeden dat we je volgend jaar wel weer uh, terug horen. <laughs> Oké, okay. ja, dat is te lang Dank je wel. <laughs> voor... En misschien bij de finale, maar ik heb geen idee. Uh, dat zou ook nog kunnen. Bedankt okay. voor vanavond in elk geval. Dank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 in the skies van YouTube. De basketballers van Aris Leeuwarden hebben hun eerste halve finale wedstrijd van de Eredivisie verrassend gewonnen. In de uitwedstrijd bij Eiffel Towers Den Bos werd het maar liefst 82 tegen 67. Leon Kersten heeft nu de winnende coach bij de microfoon. Erik Bruil, je zegt zojuist tegen je assistent: hoe kan dit? Dat is ook mijn vraag aan jou: hoe kan dit? Nou, je, traint hier, je traint hiervoor en traint, we trainen er hard voor. We hebben een goede volgens mij, serie tegen Zwolle gespeeld. Waarbij we ook een heleboel situaties achter stonden. En uh, cool en kalm zijn gebleven. En uh, uiteindelijk elke partij winnend konden maken. En, uh, uh, nou, dat is duidelijk dat dat overgewaaid is in het team. En dat dat voor ons werkt. En, uh, en, en hoe we nu aan het spelen zijn, uh, dat is, uh, daar ben ik echt trots op. Ik kan me voorstellen, het is de nummer 1 tegen de nummer 4. Iedereen denkt dan, de nummer 1 heeft het voordeel, speelt thuis, zal gaan winnen. Dacht ik ook. Maar vanaf het allereerste moment vond ik jullie scherper, alerter, stabieler, ook gedurende de wedstrijd. Is dat, die stabiliteit, de reden waarom jullie in de Bosch winnen? Nee, want het komt ook omdat zij slecht spelen. En uh, dat, zijn, dat zit altijd in twee dingen. Dat, uh, dat, dat dwingt de verdediging af en aan de andere kant misschien ook hun, hun zenuwen of uh, uh, net niet scherp... Of, het is ook natuurlijk maar de vraag hoe je uit die acht dagen komt uh, uh, die er hier vooraf zijn gegaan. Dat is een lange tijd. Uh, dat moet je altijd maar een beetje gokken hoe je dat als coach moet oplossen. En, en, nou ja, ik had natuurlijk wel het idee dat wij inderdaad scherper waren. Maar we konden ook in het, in het begin natuurlijk ook het verschil niet maken. Dus in die zin... Had die scherpte ook nog niet direct, uh, was niet efficiënt in die zin dat we het verschil konden maken. Maar ja, we houden ze in het vierde kwart op acht punten en dat is uh, uitstekend verdedigd. Met name het vierde kwart werd het schrijnend als je naar Den Bos kijkt. Want ze liepen zich volledig stuk op jullie verdediging. En uh, daar was ik een van de mensen van die dat niet jullie beste punt vond. Hoe hebben jullie je voorbereid op, op, op die aanval van Den bos? Ja, er zijn uh, analisten die uh, op basisschoolsites schrijven en sterretjes toekennen. En uh, soms werkt dat als een uh, rode lap. Is het zo simpel? Uh, nou nee, kijk, uh, wij speelden al een heel goede verdediging tegen Zwolle. En uh, uh, Mensen kijken naar ons over een heel jaar en dan zeggen ze: we zijn verdedigend niet heel goed. Dat klopt ook. We zijn zeker in fases uh, echt niet goed geweest. Maar de laatste uh, tien wedstrijden, 15 wedstrijden, als je dan naar onze cijfers kijkt, dan zijn we een heel goed verdedigend team. Uh, Dat is eigenlijk een beetje typisch Erik Braal. Want ik denk nu terug aan Bergen op Zomer. ik denk aan Rotterdam. Naarmate het eind van het seizoen vordert, worden ploegen van Braal altijd beter. Dat is een compliment. Dank uh, je voor dat compliment en ik denk dat het zo uh, so is omdat we op de, op de trainingen heel, heel structureel en principieel werken aan allerlei uh, uh, zaken. Die ook in de verdediging en ook in de aanval, waardoor we nu uh, ja, dat kunnen laten zien. Het lukt niet altijd met alle teams, maar uh, uh, dit jaar is, lijkt het erop dat het uh, een team is dat op het juiste moment klaar is. Ja. Nu is het uh, in de Best of 5 serie, 1-0. Jullie gaan zondag naar huis. Wat zegt dit nu? Ja, om heel eerlijk te zijn nog helemaal niks. En, uh, uh, uh, het zegt iets omdat je een eerste klap uit, uit, uh, uitdeelt. Er uh, is een mooi uh, spreekwoord dat dan zegt dat dat een daalde waard is... Um... We zullen moeten weten uh, wat dat uiteindelijk gaat worden. Ik, ik, uh, ik denk dat zij nog iets met, met iets gaan komen. Het zal nog een lange serie worden. En uh, zeker dat zij nog zullen gaan reageren. Maar Leeuwarden is goed op weg richting de finale in deze Best of Five serie. In Amsterdam worden de Europese kampioenschappen squash gehouden op dit moment. Het moet een feestje worden in het Frans Otterstadion. Want de Nederlandse squashbond fiets zijn 75ste verjaardag. Oranje wordt bij de mannen aangevoerd door Laurent-Jean Anjema. En bij de vrouwen door Natalie Grinham. Twee oudgedienden zijn dat, die de kar trekken. Maar hoe zit het dan met de jeugd, met de opvolging van deze wereldtoppers? Bij de vrouwen zijn er wel wat talenten, onder wie Tessa Tersluis. Floris van Hoorn ging voor ons in Amsterdam kijken hoe de toekomst van het squash eruit ziet. European Team Championships 2013. Women's Division 1 Pool A game. Natalie Grinham. Represent in the Netherlands to serve. Laura Massaro represent in England to receive. of games, all. Mark Veldkamp, technisch directeur van de Scorespond, die 75 jaar bestaat. Gefeliciteerd. Maar is het ook een feest als we kijken hoe Nederland er wat de scores betreft voor staat? Ja, Nederland heeft een, zeg maar, een soort van pas op de plaats moeten maken omdat een aantal spelers in de top van Nederland gestopt zijn. Uh, we hebben een vrij smalle basis uh, in, uh, in scores Dus uh, als er iemand stopt, dan, uh, dan heb je niet direct de opvolging uh, staan. Vanessa Atkinson, eventcoach bij de Nederlandse vrouwen. Dat wil zeggen bondscoach bij dit Europees kampioenschap. Hoe ziet de toekomst eruit van de Nederlandse vrouwen? Hoe groot is bijvoorbeeld het gat als straks Natalie Grinham stopt? Ja, wordt, wordt het zwaar. Worden zware tijden. Uh, Nathalie is natuurlijk echt de aanvoerster nu en uh, echt nog heel erg in vorm. En, en zonder Nathalie uh, ja, zijn we echt wel een stuk minder sterk. En uh, zijn er niet, is er niet heel veel opvolging op het moment. Kan jij er een verklaring voor geven waarom er zo'n groot gat is? Nee, dat is ook niet altijd te verklaren. Ik kwam eigenlijk ook uit een uh, periode waar er verder niet heel veel goede junioren waren. Die periode voor mij was heel sterk. Um, en ik was eigenlijk de enige die uit mijn jeugdperiode uh, doorging en uh, de top haalde. <applaus> England, England wint drie games te twee, 11-8, 11-8, 3-11, 10-12, 11-3. Laurens Jananje, maar je bent al uh, lange tijd uh, de best geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Maar heb je wel eens dat je om je heen kijkt op die wereldranglijst en je denkt, waar zijn mijn landgenoten? Ja, absoluut. Dat is helemaal waar. Ik speel uh, ja, de grootste toernooien ter wereld en uh, dan ben ik de enige Nederlander daar. Ik kan uh, ja, weinig hotelkamers delen met uh, andere Nederlanders, dus uh, ja, ik, spreek, uh, ik spreek nauwelijks Nederlands. Ja. Maak je je dan zorgen dat er zo weinig uh, opvolging lijkt te zijn? Ja, ja, daar maak ik me wel uh, zorgen om. Uh, kijk, uh, uiteindelijk heb ik mijn uh, scoresopleiding in uh, Engeland genoten. Ik, uh, ik heb daar vijf jaar uh, gewoond toen ik uh, 18 was. Van mijn 18e tot mijn 23e heb ik met een van de beste coaches ter wereld getraind. Omdat hij toevallig de coach van de uh, nummer 1 van de wereld was. Ja, dus ik heb op ik heb mijn 18e echt een, een extreme stap genomen om uh, daar in een saai dorpje in Engeland te gaan wonen. En ja, dat, uh, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het gaat niet alleen om een goede coach. Het gaat ook om heel veel wedstrijden spelen, heel veel wedstrijdervaring opdoen. En hij ja, speelde daar gewoon drie, vier competitiewedstrijden per week in alle uithoeken van Engeland, dan reek dan een kleine autootje heen. Ja, en dat, dat is gewoon onbetaalbaar. Die die wedstrijdervaring die je dan opdoet. Maar als je dan kijkt naar de twee uh, jongelingen die meespelen, ja. is dat genoeg om aan de top te blijven? Of moet je zeggen, we moeten gewoon geduld hebben en we moeten iets gaan opbouwen? Uh, we moeten sowieso geduld hebben, maar uh, hoe die twee zich zullen ontwikkelen, dat is, dat is altijd heel moeilijk omdat, uh, uh, ja, omdat van, om dat van tevoren te zien hoe dat zal lopen. Uh, squash is, is geen sport waarbij, zeker bij de vrouwen, zie je toch dat, dat er vaak pas achter in de 20, zelfs in de 30, dat mijn beste squash gespeeld wordt. Ik heb, ik heb tien jaar op het circuit gespeeld voordat ik überhaupt ooit een, een groot toernooi won. Nogmaals, wedstrijd op baan 21 is afgelopen. Oké, okay, dankjewel. Die 21 is afgelopen. Wat kan je doen om te zorgen dat die basis breder wordt? Uh, we zijn nu twee jaar bezig met de regionale talentcentra. En uh, met name de, de talentcentra in, in Hoofddorp en Zwolle doen het heel erg goed. Uh, we hadden vorige maand uh, de Luxemburg Junior Open... waarbij uh, de 14 kinderen van, uh, van 15 jaar en jonger uh, aan meededen. En waarbij de, uh, alle meisjes die mede in de prijzen zijn gevallen. En, uh, en de jongens ook uh, allemaal uh, over laatste vier of laatste acht zijn geëindigd. Dus de, de resultaten die uh, op het moment dat je... Dat je ...de goede aandacht aan besteed, die komen ook uh, vrij snel. En de laatste man die we hoorden was de technisch directeur... ...van de squashbond, Mark Veldkamp. De ek squash dus in Amsterdam nog te bewonderen. Hoe zou de sfeer zijn in Duitsland nadat de tweede Duitse ploeg... ...zich plaatste vanavond voor de finale van de Champions League? Tim de Wit, correspondent in Berlijn. Goedenavond. Goedenavond Henry. Uh, jij zit in een Bayers Brouwhouse. Even voor de duidelijkheid, wat is dat precies? Een klein café, een groot café, een heel groot café? Nee, dat is een heel groot café. Een grote hal, lange tafels, grote pullen bier... Uh, personeel in lederhozen. Dus we hebben er alles aan gedaan om hier de sfeer zo bias mogelijk te maken. En ja, echt alle Bayern fans die Berlijn zo'n beetje heeft... waren hier vanavond, waren echt een paar honderd wel uh, bij elkaar. En ja... Uh, Ongelooflijke sfeer natuurlijk. Mensen staan, ik ben even naar buiten gelopen... maar de mensen staan nu nog steeds op de tafels, kan ik door de ramen zien. Dus groot feest hier. Wat voor, wat voor een avond heb jij gehad? Ja, ongekend. De eerste helft was natuurlijk even spannend. Op voorhand vroeg ik wel wat mensen, hebben jullie nog spanning? Jullie, nou ja, mensen zeiden, het is toch altijd even afwachten? Het was wel een enorme opluchting voor de meeste fans dat Messi niet meedeed. Toen dachten heel veel mensen al, nou ja, nu moet het wel heel raar lopen. Wil Barcelona nog met minimaal 4-0 van ons kunnen winnen... En in de tweede helft ging je natuurlijk gewoon los. Uh, eerst de Robben, de 1-0, toen 2-0, toen zelfs nog 3-0. Ja, mensen hadden het hier echt over een vernedering van, uh, van Barcelona. En uh, ja, ik vroeg ook aan mensen, zien jullie nu dat Bayern echt verder is dan het grote Barcelona? En nou ja, ik heb niemand gesproken die daar uh, tegen was. Want nee, iedereen zegt, Bayern is uh, nu gewoon de nummer 1 in Europa. Ja, dat kunnen we niet echt tegenspreken, denk ik. Ook al zouden we dat willen. Maar heb jij serieus mensen nog aan het begin van de avond gesproken die dachten dat het niet ging lukken? Nou, dat, is, dat, is, dat verbaast me altijd wel bij Duitsers. Dat was ook bij Dortmund-fans gisteren. Uh, het is toch altijd een soort bijna Duits gebruik... om op voorhand, uh, hoe, hoe raar het misschien ook klinkt... om altijd maar in de underdog-rol te gaan zitten. Dus ook al heb je thuis met 4-0 gewonnen... Dan nog, uh, ja, waren mensen ook voorhand werkelijk bang dat, ja, stel dat er toch heel snel het doelpunt valt en dan snel een tweede, en je weet het nooit. En Joop Haikens deed het ook, hè, aan, aan de voorkant. Die zei zelfs nog dat, uh, het, die zei hier op de Duitse televisie in een interviewtje dat het misschien wel een truc was van Barcelona dat Messi op de bank zat. Hm. Dus voortdurend maar uh, bijna angst inboezemen uh, voor de tegenstander en... Nou ja, goed, eh, achteraf is het allemaal eh, onzin gebleken natuurlijk. Want ja. Bayern was gewoon veel te sterk. Ja, achteraf gezien wel. Maar moet ik me dan voorstellen dat die avond dan nog begint... met mensen die dan toch daar nog nagelbijtend zitten? Nou nee, nagelbijten is eigenlijk wel overdreven. Want je merkte natuurlijk na het eerste kwartier al... dat Barcelona niet echt een vuist kon maken. Er waren nauwelijks kansen. In tegenstelling tot gisteravond bij Dortmund... waar het eerste kwartier natuurlijk heel spannend was. En het aan het einde nog heel erg spannend was. Nee, eh, dat, dat, Daarin zie je ook meteen het verschil, denk ik... tussen eh, Bayern München en eh, Borussia Dortmund. Dat Bayern gewoon uh, ja, geen moment echt uh, twijfel had op het veld. Dat ze zo sterk zijn. En uh, ja, dat je zelfs in kamp nou uh, zo'n uh, uh, ja, ongelooflijke overwinning kan boeken. Dat, dat geeft denk ik ook tegelijk wel aan. Maar dat zeggen de mensen hier ook wel hoor. Dat Bayern uh, wel favoriet is voor de finale. Uh, in de competitie waren, waren ze Dortmund natuurlijk al uh, uh, verreweg te, sterk of, uh, uh, te slim af en, en veel sterker. Ze zijn met 20 punten voorsprong kampioen geworden. En uh, wat wel aardig is, is dat zaterdag uh, de competitiewedstrijd... Uh, tussen Dortmund en Bayern München op het programma staat. Dus een soort generale repetitie nog komende zaterdag... voor de Champions League finale in Duitsland. Krijgen we daar een voorproefje van. En morgen horen we een reportage van jou, Tim. Ga lekker het feestgedruis weer in. Veel plezier nog. We gaan luisteren naar de man die het deed voor Bayern. En hij brak de ban vanavond, Arjen Robben. Vorige week sprak ik hier München te zijn. Nee, nee, nee, we zijn er nog niet. Wanneer was het makkelijker, vandaag of nu? Of ik bedoel, vandaag of vorige week?